Uur. Goedemiddag, ik ben Hanneke van Zessen. Dit is het nieuws van NOS op 3. Bij het AZC in Ter Apel is zonder vergunning een extra grote tent opgebouwd. De burgemeester wist er niets van en zegt dat dat niet de bedoeling is. Maar in de noodopvang van Ter Apel zitten nu zo'n 700 asielzoekers. Terwijl er maar plek is voor 275 mensen. Ze slapen er soms meer dan een week, terwijl de tenten eigenlijk bedoeld zijn voor één nacht. Volgens het COA was het bouwen van de extra tent een noodgreep, omdat het vanwege de problemen met hygiëne en veiligheid niet meer te doen was zonder. Opnieuw demonstreren Afghaanse meisjes voor hun recht op onderwijs en dit keer werd er niet hardhandig ingegrepen. Meisjes vanaf 11 mogen sinds augustus, toen de Taliban aan de macht kwam, niet meer naar school. En dus gingen ze de straat op in Kabul samen met hun docenten. <tied> Vocht de Taliban zijn er niet genoeg leraren en moeten kledingvoorschriften voor de meisjes zoals hoofddoeken nog verder uitgewerkt worden. De wet rondom jongeren in de bijstand gaat veranderen als daar de minister van Armoedebeleid ligt. Nu is het zo dat ouders in de bijstand vanaf dat hun kind 21 is een lagere uitkering krijgen. Maar dat wordt 27. Zo kunnen jongeren langer thuis blijven wonen zonder dat er meer geldproblemen ontstaan. Voetballer Christian Eriksen speelt vanavond bij de oefenwedstrijd tegen Oranje voor het eerst weer voor het Deense elftal. Eriksen kreeg vorig jaar tijdens het EK voetbal een hartstilstand en moest op het veld worden gereanimeerd. Een bijzonder moment dat hij weer gaat spelen, zegt de Deense bondscoach. Ja, het is een groot moment, natuurlijk. Het is een story dat meer dan voetbal is. it's a, it's, a, it's a onze... Het is wel de beste Speler in Denemarken de laatste 10 jaar. En het um, was onze goede vriend die op pitch was. En nu is hij weer en hij is hier. Eriks is waarschijnlijk de beste Deense speler van de afgelopen 10 jaar. Dus fijn dat hij er weer is, zegt de coach. De wedstrijd in Amsterdam begint om kwart voor negen vanavond. Het weer, nu nog zonnig in het binnenland. Maar het koelt flink af naar misschien wel min 1 vannacht. Morgen 16 graden en zonnig. En geniet ervan, want het wordt eind deze week een stuk kouder. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is de Hart van de ANWB. Op de A10, watergaasmeerrichting richting de Amstel, staat bij Amsterdam over Amstel 2 kilometer file. Door politieonderzoek zijn twee rijstroken dicht. En tot zover de verkeersinformatie.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 Ja, en dat is vandaag, je hebt hem al gehoord, Johan Kettenburg. Johan, welkom en uh, ja. goedemiddag. hele goede Een hele goede middag. Ja, je hebt het zonnetje meegebracht. Ja, ik denk, heel interessant woord. En in Zandvoort <laughs> zijn zonder zon, Dat ja, gaat er wat paard. Dat, he? dat gaat, dat gaat dat er wat hey, uh, ja, jij zit hier vanwege je uh, nieuwe single natuurlijk. Ja. En uh, uh, ja, hoe is eigenlijk uh, die single tot stand gekomen? We, we, we hebben het al een klein beetje over gehad, uh, over de, Videoclip en dergelijke. Ja, uh, kan ik je vertellen? Ik heb uh, koststondig meegedaan aan een uh, programma dat heet Ik geloof in mij. Daar had ik eigenlijk een beetje meer van verwacht, maar helaas is dat uh, niet uh, uh, uitgekomen zoals ik dat wou. En de bedoeling was eigenlijk om in het programma te laten zien uh, hoe een, een liedje tot stand komt. Dus het schrijven, van het schrijven naar de studio, uh, demotje maken, van het demotje naar de studio, uh, het liedje compleet afmaken. Uh, als het liedje af is naar de plugger, van de plugger, uh, naar de radio... en bij de radio naar het publiek. Dat is eigenlijk wat ik uh, wilde gaan doen. Ja. Dat is niet uh, uitgekomen op televisie. Dus hadden we zoiets van, ja, weet je, uh, ik wil toch het liedje uitbrengen. Dan maar gewoon, zoals ik het altijd doe, uh, liedje maken, pluggen bellen, gast erop... en uh, hier zitten we dan. Ja, ja, je hebt in ieder geval een van de, nou ja, ken ik wel zeggen, beste pluggers... Dus, Zeker. Ja, ik ben ja, ja. onwijs blij dat ik... Ik ken hem al jaren. Ja. En uh, ik heb wel eens de links en de rechts een oversteek gemaakt. Maar ja, je weet hoe dat gaat. Hè? Want ja, we doen het met die, we doen het met die, we doen het ja. met die. En uh, maar ja, ik heb altijd uh, geloof in, uh, in Dennis. En uh, gelukkig ben ik erbij. Ja. Hey, um, kijk, ik heb natuurlijk wat uh, dergelijke nummers uh, uh, hier staan. Uh, oh, Sorry, die gaat <laughs> nu uit. Die gaat nu uit. Sorry <laughs> jongens. Dat is mijn gelaas, manibel. Ja. Oh ja, misschien uh, nee, heb geluid. Nou, ik, ik hoor in ieder geval alles, dus dat, uh, <laughs> daar kan het niet aan liggen. Hey, um, ik heb hier een single voor me staan. Want de, de, de, straks gaan we die, de laatste nieuwe single ja, uh, draaien ja, van jou. Ja. Uh, een lach op je gezicht. Een lach op je gezicht, een heel mooi liedje. Ja. Uh, geschreven door Henny Thijssen. Ja, dus, uh, dat kennen we ook allemaal. Uh, en dat liedje zo staan eigenlijk, omdat uh, mijn slagzin is altijd als ze me bellen: hé hey, jongen, hoe gaat het? Je ja, hart voor weinig en nooit zag erinig. Met andere ja. woorden. Alle blijven lachen en doorgaan. En uh, nou, Daar is dit uh, uit ontworpen. Ja, want David uh, is ook, uh, voor, voor misschien als de mensen die weten, Tevens is ook een, uh, een schrijver eigenlijk geweest voor André Hazen Cenie. Zeker, zeker. Ja. En uh, uh, weet ik niet of hij dat ook, uh, ja, volgens mij, ook voor uh, de, de kleine Dre, zeg maar. Ook voor kleine Dre, ja. dan natuurlijk, uh, daar schrijven ja, ze ook ja, voor. Uh, uh, ja, klopt. En uh, ja, zelf heeft hij ook nog een nieuwe album uitgebracht laatst. Dus hey, maar, uh, we gaan eventjes, uh, ja, lach op. Je gezicht draaien. Ik zeg... Uh, doen. Doen. Ik zag mensen gaan en komen. Het leven gaat zoals het gaat. Je moet de beste ervan maken. Dan doe je tot niemand kwaad. Je kunt dat daar met iedereen doorheen. Je zet je masker op. Met mijn leven Zie de humor overal van in. heb nog steeds idealen en mijn droom. Johan Kittenberg hier aanwezig in de studio van Tolweg Tina bij ZFM. Met entertainment voor u tot de klokjes van 7 uur. Johan niet, die is hier gewoon tot 6 uur. Ja. En daarna heeft hij dus aardig wat uh, optredens dus vanavond. Heb een, uh, een uh, mooi programma voor vanavond? Zeker. Ja toch? Zeker. Ja, want uh, je begint in Hilversum? Of? Ik begin in Hilversum en daarna moet ik naar uh, Wouden, naar de Combo. En uh, ja, daar is een uh, haastesavond. Dus ja. uh, en normaal ben ik, ik ben nooit, ik doe nooit geen look -like, want daar wil ik eigenlijk niet aan, uh, aan geloven. Maar uh, vanavond doe ik voor een vriend, hij weet dan van niks, en hij ja. luistert daar uh, nou toch niet. Ik okay. ga Hij zeggen, heel druk bezig daar ook, dus vandaar dat ik het ja. kan, uh, kan zeggen. Maar uh, ik doe speciaal voor hem. Okay. Uh, ben, uh, ja, ook wat ik als, met die coronatijd, maar echt voor hem uh, dubbel uh, zware jaren gehad. Ja. Dus ja, om hem een beetje op te vrolijken van vanavond. En een ode. Aan de, de lookalikes zelf. Dat, uh, dat is wat ik vanavond uh, ga houden aan uh, Leslie Williams ja, Leslie, en, ja. Uh, ja. en uh, Michel Bak. Kijk, die is inmiddels uh, vorig jaar overleden nee, nee, nee. of is nee, nee, het, dus het al twee jaar? Ik denk dat je al wel tegen de drie, ja. drie vier jaar aan zit. Gaat, zitten, gaat het ja. zo snel? Ja, gaat er. Oh. Hey, um, we hebben een uh, single klaar staan. Uh, alles is over. Alles is over, ja. ja. Ja. Wat, kan je, wat kan je daar iets moois over vertellen? Ja, uh, wat, nou, wat is, wat is, dat is eigenlijk een, een, een liefdesverhaal. Ja, want uh, uh, een liefdesverhaal uh, het is, het is niet over... jou overkomen, hoop ik, uh, Ja, zeker. Zeker, zeker, zeker. Als je denkt dat je beter kunt krijgen, zeg ze, moet je lekker gaan. Ja. En uh, dat doe je dan ook. Uh, loslaten, altijd naar elkaar lachen en uh, leef lekker verder. Alleen, uh, het gras is altijd groenend. Aan de overkant. Aan de overkant. Ja, ja, ja. En daar komen ze dan later op terug. Maar ja. ja. Te laat is te ja, laat. Ja, veel te laat, inderdaad. Ja, ja, zo gaat het eenmaal in ja. het leven. Ja, ik bedoel, uh, ja. Of uh, ze moeten heel erg vergevensgezind zijn. Maar daar nou, <laughs> kom je ja, weinig ik, tegen. Ik, ik denk als je dat gaat doen: uh, vergevensgezind uh, uh, zijn, zoals jij het zegt. En je bent al in, uh, eerder in de mannen genomen. Dus het laat me niet verstandig dat je er nog een keer uh, iemand mm, aanneemt. Nee. Zeg maar. nee, nee, nee. Mijn idee, maar toch. Ja, toch uh, maar goed, ja, liefde toch het, kan heel ver gaan. Toch, toch gebeurt het inderdaad. Hey, ja. Ik bedoel, uh, er, zijn, uh, er zijn artiesten bij uh, die meerdere malen getrouwd zijn met dezelfde vrouw. Dus ja. <laughs> ja. ja. dus ja, ja, het kan je hobby wezen. Ja, kan ja, je hobby ja, wezen. Ja, ja. <laughs> hey, we gaan hem uh, draaien. Alles ja. is over. Johan Kettenburg...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 Jij raakt alles door. Had ja, jij deur nog op een kier, Maar jij hebt gegokt En jij hebt verloren Je ziet er maar uit Mijn deur blijft gesloten Jij was rijk Zonder mij Ging het beter Maar kijk nu Je hebt niet eens meer Gertenburg hier aanwezig in de studio. Johan, heerlijk nummer. Dankjewel. je ja, ja, ja. Ja, Ik krijg er toch altijd. Uh, ja, Ik, ik hou ervan, laat ik het zo zeggen. Uh, het mooie ervan is. Uh, het is allemaal wat ik zelf heb meegemaakt. Uh, je hebt het gevoel. Ik, uh, overigens, deze is geschreven door Bram Koning. Ja, die ken ik Een Fantastisch schrijver, ja, die man. Ja. En uh, ja, ik leg gewoon aan. Dit is een beetje waar ik het over wil hebben. Ik wil geen harte nijd. Ik wil gewoon een mooi liedje. Ah, zit die... Me wat er is gebeurd, ik heb het gedaan. Hij zet het op papier en kijk eens wat je krijgt. Ja, ja dan zeg ik: het is een heerlijke genre. Ja. Ik zeg: ik, André Hazes, die, die kant gaat het eigenlijk op. En uh, ja, dat is een van mijn grootste. Ja, ik, ja van wie niet eigenlijk? Hè? Ja, je, Het mooie uh, van Hazes is: uh, hij zingt gewoon uh, heel plat over het leven. En heel plat ja. bedoel ik mee te zeggen. Uh, je kan dure woorden gebruiken. Je kan uh, rijmelarij doen. Maar hij zei gewoon echt letterlijk... de woorden zoals ja. hij het ook echt ja, uh, zegt. Ja. En zo hebben wij het op papier ook gezet. En zo zingt hij het ook naar de mensen. Dus ja. Ja, alles wat hij zingt, dat begrijp je. En voor ieder wat wil, Want ieder, bijna in alle liedjes zitten wel herkenbare punten in. Om het zo maar te zeggen. Ja. Ja, dat is het mooie van André ja, ja. Ja. Haassens. Um, ja, want er zijn eigenlijk, eh, daar hadden we het net al over, eh, verschillende loegelijks geweest. Eh, eh, Leslie, helaas wel ons ontvallen. Ja, niet zo Joe Ja, ja, dus ja. Eh, ik heb gelukkig gedaan. Leslie Williams, helemaal hoor. Als je die, eh, wat ik zat, nooit vergeten, <coughs> toen Hazes net was overleden. Ja. En eh, toen, op een gegeven moment kwam ik eh, bij een evenement terecht. En eh, ik kon Leslie daarvoor niet wel van de verhalen. En ja, ik zag hem staan. Nou, dan, dan, dan schrik je wel even. Ja, ja. Dat was echt wel... Ik, ik moest echt eventjes... Uh, uh, ja. ja, ik moest even zitten. Het kwam ik, bij, bij mij heel hard binnen. Ja. Maar uiteindelijk... Ik heb hem zien om op te En bij het laatste liedje doet hij zijn hoedje af. Zet ik ben Leslie en uh, Ode aan en bla bla bla. En ik ja, fantastisch. Ja, want ik heb hem... Uh, ooit Toen hij daar ooit mee begon... Uh, heb ik hem uh, natuurlijk gespot uh, op, de, op de bazaar in Beverwijk? Ja, klopt. Hè, Komt nu ook veel, ja. ja, ja en uh, ja, daar, daar, daar maakte ik eigenlijk voor het eerst kennis met hem. En uh, ja, toen dacht ik: van ja, je lijkt er verdomd veel op. Ja, inderdaad. Dat, uh, dat, dat, dat was het eerste wat me opviel, ook, ook qua lengte. Ja, ja, dat is het. Ja, ja maar dat is ja. het gewoon. Klopt. Dat, uh, en ja, uh, uh, net als je zegt. Um, ja, ik, ik zat toen thuis op, op, op mijn computer... en mijn collega die zegt van... joh, even wachten, want ik krijg net het telefoon... Uh, Leslie is overleden. Ja, klopt. Ik zeg, joh... Ja, het ging ook, al een poosje slecht met hem. Hij, ja. hij zat ook te, te, te kwakkelen met zijn met, met lichaam. En uh, ja, uh, hartstilstand, uh, godzijdank, uh, pijnloos. Ja, ja. Dus uh, met, met alle respect. Ja. Maar ja, ik, had, uh, ik ben ook bij zijn uh, uh, uh, condoliancen geweest... Ik zeg je heel eerlijk. Ik had wel een klein beetje meer verwacht voor die, voor, voor die man. Met, uh, ja. Kijk, ja, je kan erover praten. Soms, hoe zeggen ze dat? Uh, je je, je maakt misbruik van een andere kwaliteit. Uh, uh, je doet hazes na. Kan je kan hier wat beters verzinnen. Mm, ja. Ja. Uh, zijn intentie was dat niet nee. om dat te doen. Zijn intentie was om hem te eren. Uh, heel Nederland is... is, is Gek van zijn muziek. Ja, klopt. Dus ik vind wel dat hij het op een uh, zeer correcte, correcte en een hele mooie manier ja. heeft gedaan. En ik vind toch wel dat het, ja, een compliment is dat toch zeker nou, wel waard. Ja, want hij had niet alleen hazes nummers, want hij had ook zelf uh, ja, eigen nummers nog. Ja, absoluut. Dus uh, ja, het, het was niet alleen hazes. Uh, ja. Maar daardoor stond hij eigenlijk bekend als ja. hè, de Look Alike. Klopt. En, uh, ja. Nou, het was in ieder geval een geweldige vent. Dat is we zo. En, het is niet, uh, ik zeg altijd, is het is geen achteraf gelul. Want het, het was gewoon waar. En uh, Ja, dat houden we in ere. Dat is wat ik zeg, we houden we zeker in ere. En uh, ja, niet alleen Leslie, wat ik al zeg, Michel Bak. Ja. Hetzelfde uh, verhaal. Ja. Maar die was echt ook met hart en nieren... ook zelf helemaal hazes. Ja, ja. Alleen ja, de, die ging wel zo ver. Dat, uh, de, ja, muziek deed hem zoveel... dat hij zichzelf om het leven heeft... Uh, Helaas gebracht. Ja, ja, ja. Dus, uh, maar ja, zo zie je maar. Ja. Wat, uh, wat muziek en uh, ja, de rest inderdaad. van wat je doet. Ja. Ja. Hey, uh, nou, we toch daarover hebben. Uh, het nummer wat ik uh, klaar heb staan is... Uh, als jij maar bij me bent. Wat ja, dat is gewoon een, een, een, dit is dan een feestnummer. Een up-tempo nummer. Uh, om, om bij de Hazes weg te blijven. Het is wel een Hazes liedje. Het is een cover. Ja, ja, ja. Maar, uh, ja, een beetje de gezelligheid bij de mensen erin uh, brengen. Dat is... Uh, Waar ik ook destijds heel veel voor gevraagd ben. Voor ja. uptempo. Ja, want uh, jij bent ooit uh, natuurlijk uh, bloed, zweet en tranen. Uh, en da dat soort uh, programma's. Uh, daar ben je ja. eigenlijk naar voren gekomen. Ja, klopt. En uh, Was dat eigenlijk de eerste? Of had je daarvoor al eerder uh, zo'n zo programma gedaan? Uh, nee, Dit, uh, bloed, zweet en tranen. Dat is mijn, uh, uh, ja, mijn landelijke debuut. Laat ik het zo maar zeggen. Ja. Uh, daarvoor heb ik al heel veel mooie dingen mee gedaan. Ik heb in 2005... Uh, ...in het Gelderdom gestaan voor 20.000 man. Ja, uh, vanaf daar heb ik gezegd van... tot verdikken me, weet je. Je wil wat meer. Maar ik ben altijd een beetje een beschaad jongetje geweest... ...die niet altijd naar, naar voren wou. <tiek> en uh, ja, toen kwam bloed, zwijt en tranen. En ik heb er aan meegedaan. Ik heb het heel ver geschopt. Ik heb vijf uh, uh, rondes meegelopen. Dat kan iedereen terugvinden op, uh, op YouTube. Ja. En uh, ja, dat heeft mij heel goed gedaan. Ja, want dat uh, nummer gaan we straks draaien. Ja. Mijn zoon. He? Ja, dat? klopt. Die kreeg ja. ik dus ook in mijn, geworpen, in mijn schoot uh, geworpen. Ja. En uh, ja, het doet je veel. Het ga je weer. Uh, uh, het, het past. Het zal ook wat met de leeftijd te maken hebben. Maar het past ook bij mij. Ik ben ook een gescheiden ouder. Ja. Uh, en ik heb een zoon. En ik heb zelfs een dochter. Dus Kunnen we elkaar een handje geven. je dus. Stapjes. <laughs> Stapjes dus. Ja, ja. ja, het kwam als een geschenk in hem. Ja. Maar deze die hier nou klaar staan. Uh, ik hoop dat je hem leuk vindt. Zeker, ik heb genoeg van jou geleerd. Soms was het goed, soms ook verkeerd, maar het geeft niet. Al ging je tegen mij de keer en deed dat af en toe wel zeer, maar het geeft niet. En af en toe op stap alleen Jij kon dan hard zijn of gemeen Maar geef niet Omdat ik hier Alleen een spijkerje hek, m'n schoenen die zijn ook al lek, maar het geeft niet Die kast van jou zit overvol, je maakt het af en toe te dol, maar het geeft niet Jij rijdt mijn auto, ik jou fiets, jij maakt een het en ik ben niets, maar het geeft niet dan. Als jij maar bij me bent, uh, Johan Kettenburg. Ja, dat uh, wel bekende nummer. gekovert natuurlijk uh, van uh, André Haas uh, senior. Ja. En ja, dit is een, uh, een lekkere meistamper. Ja een toch? Lekkere feest. Lekker heen en weer. Want je gaat natuurlijk wel kijken hè, welke liedjes. het uh, kan je doen. Er dus zijn liedjes, daar moet je van afblijven. Ja. En uh, nou, deze, als je deze origineel van Haas hoort, is die heerlijk om naar te luisteren. Ja. Maar als je die uh, uh, covert, en dus je maakt er een beetje een gezellige plaat van is die ook heerlijk om naar te luisteren. Met andere ja. woorden, ik beledig niet het eerste liedje. Het is, het is zeg de, maar. totaal gewoon een eigen uh, draai aangegeven. Ja. En uh, het is een feestelijk nummer. Ja. En de tekst natuurlijk in, in, daarin niet. Nee, nee maar, de tekst is uh, identiek uh, als het eerste. Ik heb alles wel hetzelfde gehad. Mij krijg je niet uh, stuk. Dat is weer een, uh, een eigen stuk. Ja. dat is een, ook uh, een prachtig dat nummer. Oh, wacht daarvoor daar gaat iets <laughs> verkeerd, denk ik. Nou ja, dat gaat er een breukje in. Nee, dat is een. Uh, uh, wat ik al zei, hè. Uh, ik ben ook een gescheiden ouder. Ja. En uh, ja, ik ben toen. Uh, deze is door uh, Jeroen Engelbed uh, geschreven. Ben ik er gegaan. Uh, ik heb mijn uh, Zaligheid op een papiertje gezet. En ik heb tegen uh, uh, Jeroen gezegd: Ik wil een, een blues nummer hebben voor mezelf. Uh, waarom blues? Uh, Dan kon ik me woeden. In kwijt. Mijn ja. pijn en mijn, mijn, mijn verdriet en mijn woede. Uh, en die, uh, uh, het liedje wat je, wat je nu zomaar gaat horen, daar is ook een videoclip van. De videoclip is ook uh, identiek gemaakt op de manier waarop ik destijds ook koststondig heb geleefd. Ja. Want ik heb ook even tijdelijk geen huis gehad. En dat ik in een bus moest slapen en, en ik had een hond en, en dat soort dingen allemaal. Ja. Dus uh, ja, nee, het gaat over mijn ex. Ja. Dat dan weer wel. Ja, en uh, ja, ze heeft je niet, in ieder geval niet stuk gekregen. Dat zouden we zo. Uh, dat is ook de, de, de, de, de boodschap van het liedje. Ja. Hè, wat ik al zeg, mij krijg je niet stuk. En dat is eigenlijk wat ik... Ja, dat geldt voor man en vrouw. Iedereen, waar ik het voor zing. Ja. Uh, niet terugkijken. Altijd, nee, vooruit altijd vooruitkijken, inderdaad. En uh, ja, het leven is nou helemaal vallen en weer opstaan. Dat is het Toch? We gaan uh, luisteren. Mij krijg je niet stuk. Johan Kettenburg. Nee, krijg je niet stuk? Ja. Mooie, mooie tekst is dat eigenlijk. A te blijven lachen en doorgaan. Ja, ja toch? Ja, dat is het. Riep je ook altijd. Uh, je, oh, dat, nou, ik schrijf het wel het, het is wel mijn jeugd en jij ja, ja, ja, ja, ja. A te ik, blijven ik, lachen ik, en doorgaan. Ik, ik ken hem dan persoonlijk ook, Bas van Toren. Nou ja, dan uh, doe hem de groeten. Ja, van, uh, ja, ik nee, heb hem nee. ook al meerdere keren. Vooral Adriaan, dan in dit geval. Ja. Uh, heb ik laatst nog met hem. Nou, laatst dus praat je ook alweer over twee jaar geleden. In Spanje ja, nog lekker Spanien, mee gegeten. Ja, klopt. Ja. Dus, uh, maar ja, goed, zijn dat zijn wel onze jeugdhelden. Zo zie ja, je, wel. Ja, dat sowieso. He. De plaaggeest en dergelijke. Uh, vooral het liedje, hou je rustig, rustig, rustig. Ja, hou je, je rustig, rustig, rustig, kalm, kalm en stil. stil. Ja. Dat is nog bijgebleven? Ja. Hé, hey, en um, het volgende nummer wat ik voor jou staan. Jij laat me zien wat liefde is. Dat is een van mijn allereerste single. En dat is, ges oh wat erg, wat, dat, de uh, Ton Spronk. Ja. Die heeft dat liedje geschreven, ook helaas. Hij is, uh, is er niet meer. Nee. En uh, ja, dat was mijn allereerste uh, singeltje naar de radio toe. Ja. Jella ja, laat me zien. Het ja, ja, ja. is vrolijk nummertje. Ja. Ja. Nog wel een beetje zoekende van daar, wat wil ik gaan doen. Ja. Dus uh, ja. wel een hele vrolijke plaat, zeker. Ja. Nou ja, je moet er zelf ook vrolijk van worden natuurlijk. Ja, nou, nee. ik het wel. GELACH <laughs> <laughs> ik, uh, ik ben destijds ook hartstikke vrolijk van. Ja, ik ben ik, nou, ben nou, dat ik van. En zeker, uh, zeker als het uh, een van uh, ja, eigenlijk de eerste originele nummers is. Ja, ja. ja en, uh, Maar ja, ik moet je zeggen, ik zing hem zelf al niet meer in mijn repertoire. Dat, uh, dat doe ik nu al. En dat is op, bewust? Of, nou ja, oh, ik, ik, ik groei naar, naar nieuwe nummers toe. En, en uh, waar ik daarmee begonnen ben, dat, nee, die bewaar ik weer. Misschien uh, over vijf jaar... Dat ik een mini-concert geef, dat ik al die liedjes ja, weer eens een keer ja. achter elkaar doorzing. Ja, ja of, uh, of eventjes in een nieuw jasje. Uh, nee, zo, nee, nu? nee, nee. Dit nummer ga ik niet in een nieuw jasje doen. Oh, okay. en, en, uh, maar dat is gevoelsmatig. Omdat ja. uh, Ton is er dan niet meer. En uh, als ik het doe, dan had ik het er graag met die man willen doen. Ja, op die fiets, ja. Dus uh, dat is een beetje. Ja, ja die Ton was een. een, een, een klein een beetje. Het was, was een goede. Vriend. Hij was dubbel. beetje vader, beetje vriend. Ja, ja. Weet je? ja en dan, uh, dan hou je dat uh, ja, in de ere, zeg Zeker. Ja. zeker. We gaan hem luisteren. Jij laat me zien wat liefde is. Ik was laatst op een feestje. Stond wat aan de bar. Ik voelde mij niet happy. Ik was een beetje in de war, Omdat ik niemand kende. En ieder ging uit zijn dak. Om maar wat te kijken, ik was niet op mijn gemak. En jij laat me zien wat liefde is. Ja, het is, ik, ik vind het uh, een vrolijke plaatje. Daar word je toch vrolijk van? Ja, ja, ja dat, nee, uh, ik bedoel. Ik bedoel yeah, zeker met het zonnetje erbij. Daar heb ik ook een heel mooi plaatje van, hè? Met het zonnetje erbij. Ja, ja, ja, ja. <laughs> ja, je, ja, jij hebt of... overal plaatjes van. Ik weet niet of je hem daar hebt staan. Maar ik heb ook een liedje gemaakt. Ook weer door, door Bram Koning geschreven. Laat het zomer niet meer komen, die moet ik in mijn playlist hebben staan. Hey, geloof mij nou. Als je die draait, dan denk je, wat gebeurt hier? Hè? Ja, ja, ja. Hey, um, maar eerst heb ik nog uh, de, de single waar we het net over hadden. Ja. Waar je eigenlijk uh, ja, uh, bloed, zweet en tranen uh, bent doorgebroken. Mijn zoon? En, uh, ja, mijn zoon inderdaad. Een uh, uh, nummer van uh, Willy Alberti. Klopt. Ja, Klopt. De, Helaas uh, al tig jaar niet meer uh, bij ons. Nee, inderdaad. Ik had, wel, uh, ik had het wel heel nieuwsgierig... af en toe soms denk ik dat wel eens... wat, wat zou die man gezegd hebben als hij nu nog zou leven? in, ja. in, in wat er nu allemaal gebeurt... Uh, omtrent de muziekwereld. Ja. Dus uh, ja, daar ben ik wel nieuwsgierig naar. Ook om het feit van... hoe hij had haar het gevonden... Uh, als hij het van mij had gehoord. Dat ja. Soort dingen. Ja. ja, inderdaad. ja Ik vind het sowieso. zo... Uh, hoe zeg je dat? De melodielijn... Ja. Nou, vind ik prachtig. pakkend Ja, ja dat alleen, alleen de melodie melodielijn is al inderdaad pakkend. En, ja. en, en de juiste tekst erbij, ja, dat dan is het wereldje compleet in dit nummer. En uh, ja, ik, denk ik dat zou zeggen wel... volop draaien. Gewoon draaien toch? Doen we. Laat al mijn zoon, maar dit betekent veel voor mij. En ik vertel het ja voor het te laat kan zijn. Je moeder en ik. we ooit begonnen zijn twee vreemde voor Die komt binnen, hè? Ja, die komt binnen, inderdaad. En, uh, we kennen hem natuurlijk uh, uit de jaren 70 uh, of, of 60 alweer. Uh, My ja. boy van, uh, van Elvis Presley natuurlijk. Ja. En uh, ja, dat, dat was toen al een prachtig nummer. En daarna bracht William Albert hier in het Nederlands uit. En ja, dat was gewoon doorslaggevend hier in Nederland. Eén van zijn mooiste nummers. Ja, ja, ja. ja en uh, zeg ik... dat. Uh, en om een voorbeeld te geven, hadden we het in het begin ook al over. Hè? Uh, sommige liedjes moet je van afblijven. Ja. Daar is dit nummer ook van. Ik heb bijvoorbeeld, je hoort nu dit, de originele versie <coughs> door mij gezongen. Uh, ik heb me destijds ook een beetje over laten halen om hem op tempo te maken. Ja. Die, tot mijn spijt heb ik hem wel over laten halen. Uh, hij staat op internet. <coughs> maar ik zelf zing het niet meer. Nee. Op Klopt. die manier. Klopt. Wel origineel. Niet meer in de feest. Uh, ik ga dat nooit moeten doen. Nee, want uh, zo heb ik uh, toevallig hier uh, ook een, een nummer staan. Uh, ja, ook een feestmix. Oh, Al ja. jouw woorden zijn te veel. Al oh, je woorden zijn te veel. Daar uh, dat, dat kent eigenlijk heel Nederland me van. Want in elk café, waar ook in het land, wordt dat nummer gedraaid. En het ja. grappige is dat de, de meesten nog niet eens weten dat ik het ben. Oké. Okay. <laughs> dus dat is eigenlijk ja, dat. Ja, ja. Maar die wordt werkelijk door heel Nederland, Spanje, Duitsland, overal wordt die gedraaid. Okay. Wat, je, je hebt hem in meerdere talen opgenomen? Of, uh, nee, niet, niet in de meerdere de talen. talen. Okay. Nee, nee, maar uh, zeg ik: uh, in Amerika heb je wo Nederlanders wonen, in Duitsland en België, uh, nou ja. Dus nee, maar goed, er zijn natuurlijk artiesten bij die uh, uh, hadden we net ja, al eventjes nee, over... Ik begrijp je helemaal, maar je moet mij ten eerste niet in mijn Duits uh, laten spreken. Dat klinkt wel gemeente. mijn Engels is ook niet optimaal. Dat klinkt dus scheisse. Laat me maar lekker hier in mijn uh, prachtig landje blijven. Ja hoor. Ja, hey, um, ja ik denk dat we gewoon, gewoon lekker gaan luisteren. De oh, woorden niet. zijn te veel, de face mix. Lekker.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 Ga maar weg, ik leg me erbij neer. Al je woorden zijn te veel, met je wraak het ik heel. Maar dat is nu niet meer nodig. Kies nu echt de laatste keer, want je haalt mij z'n meer. En je bent hier overboden. Door jou ben ik mijn vrienden kwijt, dus het is de hoogste tijd. Dat je weg gaat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 Wat je raakt, maakte ik heel, maar dat is nu niet meer nodig. Het is nu echt de laatste keer. Dat was hij dan. Al jouw woorden zijn te veel. Lekker heerlijke meezingen. Ja, ja dit, is, dit is wel een plaat die ik werkelijk waar bij elk optreden zing. Ja, vanavond ook dus. Eh, vanavond op Zee. Ja, ja, ja. En ik moet je echt zeggen, als je, pra als je praat dan als Hazes fan. Want dat ben ik natuurlijk ook. Ja. Ja, ik vind dit een van zijn mooiste plaatjes. Ook al doe ik het in het feest, maar als je de originele hoort. Ik weet niet, ik word er elke keer stil van blij van. Uh, ik weet het niet. Het doet het doet iets met me, ja. En dat wat het met me doet, kan ik moeilijk omschrijven, maar het doet zeker wat met me. Ja, want... Uh, ja, ik vind het ook een heerlijk nummer. En en uh, of die nou in deze versie is, ja, of dat hij nou in de versie van Hazes is, ja, ja, ze zijn allebei Ze en allebei, ja, ja, ja, ja het, het, het, het, het, het, het verandert niet uh, mijn. Uh, uh, uh, ja, bui, zeg maar. Het, is, het, het blijft gewoon uh, vrolijk. Hebben we het goed gedaan. Ja, toch? Ja. ja. eh, hey, um, kijk hoor. Uh, ik had eentje klaar dan Had, had. Oh ja, de, de, de zomer. Ja. ja, dat is, uh, vind ik persoonlijk... Er zit, weet je, er zit ook wel een verhaal vast... Die kan ik nou best wel vertellen. Er komt een platenmaatschappij naar me toe ze zegt... Johan, ik heb een liedje in mijn hoofd en jij moet het zingen. Nou krijg ik iets dat ik niet uh, van tevoren weet waar het over gaat. Ik ken de melodielijn niet, ik weet helemaal niks. Moet naar de studio en op een gegeven moment zegt hij... Johan, uh, dit liedje gaat hem niet worden want jij gaat die hoge noot niet halen. Ik zeg, mijn beste man, ik ken de, uh, <laughs> de muziek niet. Ik weet begonnen wat je wil. Ja. Dus je overvalt me nu, weet je. Ik zei, nou, hij zei, dit wordt het niet. Ik zei, nou prima. Dus ik ga op dat moment heel onzeker uit een studio. Ik denk, wat gebeurt me nou? En ik was daar kwaad, woest, alles tegelijk. Ik denk, het gaat me toch niet gebeuren dat zo'n man vertelt dat ik niks kan. Dus ik ben in de auto gaan zitten. Ik rij naar huis en ik denk, ja, weet je. En nu ga ik het op mijn manier doen. Ik laat hem wel een poepje ruiken. Dus ik bel Bram... <lacht> Bram Koning op. Ik zeg, Bram... Ik zeg, uh, dit is wat ik wil. Ik zeg, en, en ik wil de hoogste noot erin hebben zitten. En ik heb hem een beetje tekst en uitleg gegeven. Ik zeg, het moet een beetje... alla. ik heb de zomer in mijn bol. Ja. Die jullie zometeen ja, die ja, nieuwe plaat ook ja. hebben. Dus die, die had ik ook al. Alleen geen rep. En nou ja, het mooie is... Het is zo'n schitterende plaat van geworden. En geloof mij nou, als iedereen die nu... bijna elke dag gaat draaien, word je er ook echt vrolijk van. Dus, ik zou zeggen... knallend erin. Knallend erin. Dizzy. Ja, <laughs> ja daar nee, nee, nee, lijkt dit uh, zeker niet op. Hé, hey, laat de zomer uh, ja, nu maar komen. Nou, ja, we, we, we, we als, als we naar buiten kijken, dan, dan is of het eigenlijk dan. al... Uh, ja, Lekker, hè? Heerlijk. Ja, dadelijk weer een terrasje pakken. Oh. Uh, hey, Kijk ernaar uit. Ik, uh, en, en de vakantie natuurlijk. Ga jij op vakantie? Of, ik, uh, uh, uh, ja, nou ja, sowieso. Uh, ik probeer uh, mijn hele leven al vakantie te halen. <laughs> <laughs> nee, ik moet ook gewoon weer uh, werken, uh, jongens. Uh, ik uh, er uh, gewoon keihard ook uh, als, uh, als, als, als glas zetten natuurlijk. Ja, ja. Maar... Nou ja, laatste, ik heb een bootje ook in Vinkenveen. Uh, in dus ik wil absoluut uh, zoveel mogelijk daarvan genieten. En ga je op vakantie? Ja, zeker. Ja, ik ga bijna elk jaar even naar Spanje. Om daar even lekker tot, uh, rust, tot de rust te komen. Zeker. Ja, ja. ja. ja en uh, geen, uh, geen fans die de hele dag... Uh... Nou ja, weet je, uh, dat is ook, ook, ook een dingetje, wat jij zegt. Tuurlijk wel. Ik heb, uh, ik heb best wel heel veel uh, volgers uh, en fans. Ja. Uh, maar ik moet zeggen, heel eerlijk, ik heb van niemand last. En als iemand bij me komt en die zegt ik wil op de foto of die maakt een praatje. Ja. Uh, dan sta ik voor diegene klaar en ik maak een praatje. Ja, ja. En, en ben ik druk. Dan zeg ik, joh, ik wil alles zeggen en alles doen. Uh, maar houd alsjeblieft kort, want ik moet weg. Ja, ja. Weet je? Uh, dat ken je tegen of dat ken je niet tegen. Als je er niet tegen kan, dan adviseer ik je om dit vak niet te doen. Nee, nee ik, geloof, uh, ja, ik heb wel eens bijgemaakt, inderdaad, dat ik denk: van joh, arrogante kwast. Nou ja, dat, dat krijg ik ook naar mijn bord. Ja. Dat, weet je, dat nee, je ja, maar, nee maar, maar dat bedoel ik, uh, dan heb ik het over uh, de, de, de grote artiesten, echte grote. En dan denk ik: van ja, dat, dat, dat, eigenlijk wil je dat die pikken, maar dan denk je: joh, laat het maar. Ja. Weet je wel, maar dan denk ik van je, we zijn mensen. En, en, Kijk, als je een vraag uh, krijgt, uh, beantwoord hem dan ook gewoon normaal. Klopt. Of gaat uh, ja, het anders? Klopt, klopt. Ja, het is. Het is um, um, ik vind het moeilijk om, om, om daar een, een, een zo goed mogelijk antwoord uh, op te geven. Maar ik denk. Uh, het te begrijpen, want uh, laten we een voor, uh, voorbeeld nemen, Tino Maarten. Ja. Uh, als ik hem alleen hier naast me zou hebben zitten, dan, uh, ja, dan heb ik een leuk gesprek met hem. Ja, ja, klopt. <coughs> maar ben ik in uh, een groot publiek, ja, dan inderdaad, lijkt het wel alsof het een heel ander persoon wordt. Ja. Uh, niet omdat hij dat wil, helemaal niet, maar uh, vergis je niet. Er dus, dus zijn heel veel mensen die aan je jas trekken uh, en, die, en die willen met je op de foto en die uh, keek me nog ja, vroeger ja, ja. en hij, nee, het, nee, het woordje hij, vriend, Weet ja, dat ook, ja, denk ja. ik, ja jongens, He, dat, hun moeten ook oppassen op hetgeen wat ze, wat ze gaan doen. Ja, dat en daar zit wel een beetje het gevaar aan. Ja, nee, dat, dat, dat is sowieso begrijpelijk. He, ik bedoel, ja, zelf zou je dat ook uh, hebben. Ja. Maar uh, ja, ik zeg altijd, doe even normaal. Nee, dat hoort ook iedereen te doen. Ja, ja, ja. Ja. Correct, ja. correct. Ja. Hey, uh, dan zijn we aangekomen op jouw uh, nieuwe sigum Ja, Jij mooi. Jij bent ja. mijn engel, mijn liefde. Ja, hoe mooi is die? Ja, dat is... Uh, Geschreven door uh, uh, John Deerner en uh, uh, Frank van Etten. En dat wil ik ook uh, met een, uh, een lach naar je vrouw toe. Zeker, zeker. Ja. Ik, uh, ik zeg bijna elke dag tegen mijn vrouw: heb ik het al gezegd vandaag? En dan zeg ik, wat bedoel je? Dat kan ja. je houden, Weet je wel. Ja, ja, ja. En als je dat doet, en uh, ja, je, mijn vrouw heeft wel door dat uh, mijn engel is en mijn liefde. En ja, uh, ja ik ben een gezegend mens op dit gebied. Dus uh, een vrouw die achter me staat, uh, naast me staat, voor me staat. Dus ja, zeker. We gaan ook leggen. voor haar het nummer. We gaan het draaien. Zeker. Top. Als hij wil. Ja, daar is hij. Ik voel me rijker dan rijk, als ik naar je kijk. Je mooie ogen doen me smelten van geluk. Je bent de mooiste om me heen, van jou zijn er geen twee. Je bent bijzonder, voel me de koning te rijk. Want als ik bij je ben, kan ik mijn zorgen vergeven. Dan lijkt het wel een die lieve dan weet ik wie de reden dat verliefd zijn niet zomaar is Je bent mijn engel, mijn liefde, mijn knuffel weer in één Bij jou zijn dat is alles wat ik wil Je bent mijn klank, mijn maatje, mijn beste vriendin Zonder jou te moeten leven, nee dat heeft geen zin Je bent mijn engel, mijn liefde, mijn knuffel weer in één jou zijn dat is alles wat ik wil en mijn klank wordt mijn maatje, mijn beste vriendin Zonder jou te moeten leven, nee dat heeft geen zin Want zonder jouw liefde adem ik niet meer Mijn hart gaat kapot van verdriet Ik wil er niet aan denken, want ik wil jou meer en meer En ach, iedereen die dat ziet Jou in Bij jou... Zo, dat was die van Johan. Ja, het ja. Gaat, ja. Gaat, hè? Ja, gaat snel. Ja. Ik wil jou in ieder geval uh, hartelijk danken voor jouw komst hier naar de studio. Ja. Ik, uh, ik wil jullie bedanken voor de uitnodiging. En ik zou heel snel zeggen, als de mensen uh, willen weten... waar kunnen we Johan Ketterburg vinden? Ik ben op Facebook te vinden. Ga naar mijn leuk site. Klik op het duimpje en dan kun je me volgen. www.johanketterburg.nl uh, nee, www Dat is mijn website. Dus uh, ik ben overal te vinden. Daar gaan, we. Mijn naam in. Daar gaan we. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5.